Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Wiebes is in over de kosten van het dichtdraaien van de gaskraan. Het draait om de vraag of de overheid hen miljarden euro's vergoeding moet betalen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Als de gaskraan dicht gaat, lopen de bedrijven geld mis. Wiebes probeert te voorkomen dat Shell en Exxon dan niet meebetalen aan het verstevigen van de huizen in Groningen. Het kabinet moet meer aandacht aan de publieke omroep besteden, schrijft NPO-voorzitter Sula Rijksman in het AD. Het kabinet pleit voor een sterke publieke omroep, maar komt wel met een bezuiniging van 60 miljoen euro. Volgens Rijksman domineert de publieke omroep nu de eredivisie van radio en tv, maar is het niet vanzelfsprekend dat het zo goed blijft gaan.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 De ontslagen FBI-directeur James Comey haalt in zijn een memoires hard uit naar president Trump. Hij noemt hem een maffiabaas en een onethische man die losjes met de waarheid omgaat. Trump ontsloeg Comey omdat hij zijn werk niet goed zou doen. De werkelijke reden, zegt Comey, was het FBI-onderzoek naar Trumps toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. In de VS is een schilderij van Marc Chagall teruggevonden dat 30 jaar geleden werd gestolen. Het doek, Othello en Desdemona uit 1911, werd onlangs te koop aangeboden bij een kunsthandelaar in Washington. Die vertrouwde de zaak niet. Schilderijen van Chagall zijn kostbaar. Vorig jaar werd een ander werk van hem geveild voor 24 miljoen euro. Het weer, van tijd tot tijd zon, in het Noordoosten bewolking en enige tijd regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Smile My one and only love. We gaan luisteren naar Chicoria. Luisnetwerk is van Miles Davis en Quincy Jones met de, de live versie van The Duke.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 Patty Austin, zij wat ons genieten van uh, Through the Test of Time. We gaan uh, de tijd even testen.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 Love is an anchor, won't let me go. Is wel een jazzwall, dat dan wel. Why does love no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 Draw the line, I'll step across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 Ook kleine hoeveelheden alcohol zijn schadelijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek onder 600.000 mensen in 19 landen. Dat is gepubliceerd in The Lancet. Tot vijf glazen per week lijkt geen kwaad te kunnen, maar bij elk glas meer stijgt de kans op een beroerte of hartfalen. Volgens de wetenschappers is de advieshoeveelheid hoeveelheid voor alcohol in veel landen te ruim.